Wie jij dat Balk aan Sparaboom opdracht heeft gegeven om muizen tarwe te strooien? Nee. Dat zegt Wichbold. Het schijnt dat u pastoors geklaagd heeft dat de muizen bij hem de boeken opvreten. Dat is gek. Heb jij wel eens gelezen hoe die beesten aan hun eind komen als ze die rot vreten? Ik weet het. Kun je er nou niet eens met Balk over praten? Waar heeft hij dat gestrooid? Ja, volgens Wichbold dat nu toe alleen in de kelder met het oog op Joris en Wampie. Dat is wel weer zorgzaam. Alleen hebben die muizen daar niks aan. Die kunnen verrekken. ja. Zullen we eens gaan kijken? Huh? Hebbes. Lijkt me meer roggen dan tuimen. Wacht even. Waar laat je dat nou? Dat nemen we mee naar huis. En dan gaat het er vuilnisbak in. Dat hebben de muizen schoon opgevreten.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 Wij hebben gedaan wat we konden, maar de enige toezegging die hij heeft willen doen is dat hij lid van het algemeen bestuur zal blijven. Dat is de minste waard. Maar het is niet genoeg. Ja, ik heb mijn vrouw moeten beloven dat ik het wat rustiger aan zou doen. Oh, je hebt het je vrouw moeten beloven. Dan houdt alles op. Zodra de vrouwen in het spel zijn, is het een verloren zaak. Voorzitter, ik zeg niks meer. <lacht>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 Ik Kan het formeel nog wel, nu ik in het db zit? Ja, jij wilt er onderuit. Ik hoor, dat kan best. Je hebt vorig jaar toch niet in het db gezeten... en zo nauw luistert dat toch niet. Zeg maar wanneer je ons hebt. Mag, je, mag ik een voorstel doen? Dinsdag, 20 december. Dan kan ik wel. Uh, ik ook wel. Ochtends om half elf, dan lunchen jullie bij mij thuis. Gezellig. Uh, kan ik jou naar het station brengen? Nee, ik, ik loop liever...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 Want een leven mee. Ik kom gebleven. Haha! Dit is een greep naar de macht. Nee, ik heb een artikel geschreven. voor het En bij wie moet dat inleveren? Bij mij. Ik weet natuurlijk niet of het wat is, maar... Het is wel heel erg goed. Natuurlijk. Natuurlijk. Naar een nieuwe...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 Nou, tot vanavond dan, hè? Ja. Doe jij de goed aan Nicoleen? Ik zal het doen. Ze moet mensen komen opzoeken. Kunnen we met de hond wandelen? Heb je een hond? Nou, hij heeft altijd niet verteld. Jij vertelt ook nooit iets. Waarom vertel je dat nou niet? Ik was er nog niet aan toegekomen. Ik zal het tegen Nicoline zeggen. <middels> Muizen vermoorden, hè? Dat is hij, die. Ja. Muizenmoordenaar? Laat dat maar aan ons over. Hebt u mijn stuk afgelezen?